Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst komt de Europese Unie met regels voor crypto. Bijvoorbeeld bitcoin en ethereum. Dat doen ze om witwassen, oplichting en andere illegale activiteiten tegen te gaan. Dus moeten platformen waar gehandeld wordt beter informeren over de risico's. Zij worden dus net als banker verplicht om verdachte transacties te volgen. Volgens deze expert is dat nog niet voldoende. Het is een eerste stap, maar ik denk dat er ook verdere stappen gezet moeten worden. Dus voor alle mensen die investeren in crypto... Blijf oppassen, het is een risicovolle belasting. De afgelopen jaren werd er met crypto voor miljarden euro's wit gewassen... en voor miljoenen gefraudeerd. Het kabinet trekt ruim 20 miljard euro uit... om Groningen te compenseren voor de gaswinning. Verslaggever Ewout Kivit legt uit waar het geld naartoe gaat. Ja, een deel van dat geld is uiteraard bedoeld voor het schadeherstel... het versterken van huizen, wat nu echt sneller moet gaan gebeuren. Maar daarnaast wil het kabinet ook komen met een generatielange aanpak... wordt dat genoemd, om de komende decennia echt in Groningen te investeren in werkgelegenheid, in het gasvrij maken van huizen... in infrastructuur, zowel OV als wegen. Dus daar is dit geld voor bedoeld. Of ze er in Groningen echt blij mee zijn, dat is nog de vraag. Groningse bestuurders hadden gevraagd om 30 miljard euro, niet 20 miljard. En dat bedrag stond ook nog eens los van het schadeherstel. Ze krijgen dus eigenlijk maar de helft van wat ze willen. Het blijft voor ons lastig om alles wat we kopen ook echt op te eten. Nederlanders gooiden vorig jaar per persoon gemiddeld ruim 33 kilo aan voedsel weg... Het is minder dan een jaar daarvoor, maar nog steeds niet genoeg verbetering, zegt het voedingscentrum. Sommige mensen doen echt hun best, zoals bakker Marijntje uit Nijmegen. Zij bakt koekjes met niet gebruikt brooddeeg. Ja, We redden je toch wel ruim 1500 kilo brood per jaar. Uh, en eigenlijk als je kijkt naar één pakje koek, uh, daar zitten bijna twee sneden brood in die we redden. Het voedingscentrum wil dat het meer gebeurt. Zo moet er duidelijker op producten staan hoe lang je ze kunt bewaren. Het weer vanavond meestal droog. Vannacht kan het in het zuiden en midden wel gaan regenen. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen trekt regen van midden naar noord. En het kan ook onweren. Het wordt 11 graden in de regen tot 19 in de zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 It was so clear, it was so evident. Yeah. That's why I'm sending you home. Still don't have it all figured out.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 Deze uitzending trapte we af met Parker Fans. Vorige week hadden we Kik Kluiving aan de telefoon over Parker Fans, want ze hebben ook een hele EP uitgebracht. En daar is dit laatste werkje vanaf komstig met milk. Welkom bij deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Het is de derde donderdag van de maand. Maar dat heeft een reden, want volgende week is het Koningsdag... en dan doen we niks, dus dan is het wel zo zonde om uh, dan een 3 voor 12 Noord-Holland uh, te doen en er is geen band. Ja, dat, uh, dat doen we dus niet. Dit is dus de reden waarom we het vanavond doen. En dat komt mooi uit, want het is een Alkmaarse band uh, die vanavond hier uh, te horen uh, is. En ze zijn al in de studio. Dus het, uh, wordt al, het een en ander wordt al even doorgesproken. Straks uh, gaan, uh, gaan ze vanaf 8 uur, hoop ik, beginnen. Um, goed, um, Parker Fans was uh, dus de aftrap van deze avond. Um, in dit uur gaan we praten met en Bond. Want zo gaat hij tegenwoordig door het muzikale leven. Um, het heeft ook een beetje een hoog gehad, gehalte. Dat heeft uh, te maken dat uh, ze besloten hebben om twee singles uit uh, te brengen. en Bond dus met een nieuwe single. The End of Something. We gaan straks rond half acht uh, met hem praten. Dan uh, hebben we om half negen een gesprek met Merlijn Baartman. Hij is uh, van Thames Of Thames. Uh, dat is uh, genoemd naar de rivier, maar het is een band. En die band die komt uit verschillende um, landen. Tenminste, de, de samenstelling is opgebouwd uit uh, verschillende landen. Want de bandleden komen overal vandaan. En hij is volgens mij de enige Nederlander die in die band uh, zit. Maar we gaan uh, met hem praten. Dat is uh, straks om half negen en om half tien. Is uh, Volendammer nummer twee aan de beurt. Dat is Niels Buis. En dat heeft uh, te maken dat morgen ook weer een nieuwe single komt van Sai. Hollywood, die, die komt ook. En uh, dat is een telefonisch interview. Uh, naar aanleiding van die nieuwe single die dan morgen uit uh, gaat komen. Je hoort het dus al, het is uh, behoorlijk druk uh, in deze uitzending. We gaan uh, weer even terug naar vorige week. Want uh, ik geloof anderhalve week geleden heeft Meis een nieuwe single uitgebracht. Uh, en achter Meis schuilt de kleindochter van Boudewijn de Grote. En het noemen, dat heet Zonder.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 Voer gewoon dit kutje uit In het donker doen we net alsof het niet zo is In wat de dokter heeft gezegd, heeft zij zich vast vergist Jij gaat hier toch niet aan onder Je schuin je rolt zo naar buiten, heb je dat nou echt bewaard? Ligt je hart net zo in puin? Je was nog wel zo zuinig, het is ook nu nog Door tot ik overblijf. Door tot, tot de tijd verstrijkt. Door iets wat niet aan weg begrijpt. Ik ik nog bij een hoor. Ik straks nog geen gesprek. Hoor dat je beter lijkt. Hoor dat bij het kortste lijkt. Ga niet zonder zonder door. Je hebt het koud, je pakt mijn hand een En ik zeg straks is alles beter Ook al weet je dat het lege woorden zijn Je mag best even vergeten wat er speelt En er niet oké okay mee zijn Stop de tijd Ik wil niet door, door. En de Royce alleen nog van Bad Beats Evil. Wat is dit? Geen sensation om te helpen. Verliefd op een trek, maar ik weet niet eens welke. welke. Elke party in ontdekking stof. Van de dansvloer naar de record store. want daar stonden rekken vol. Bad beats. En vaak wist de City shit, ook al had ik één hint. Zo van tik, tik, tik, tik, tick En dat is ruim 20 jaar geleden. Royce is er nog, Fat Beats is verdwenen De smaak wat verandert, maar de honger is gebleven En ik blijf die hip hiphop dood, maar soms dan trek ik het breder Jesper op je nee, Ed of op de crossfade Wil je doen waar je van houdt, dan moet je nog gok nemen En ik ging al in, tot het laatste viesje. Ik kijk tevreden terug naar hoe de kaarten vielen yeah. Met Mijn liefde voor die shit, het blijft, het blijft, het blijft op mijn dood It some fuck apart, but I'm loving it this is what I do Like my heart's plaguing Relief to for this shit Like, like, like, like ik ben dit is een fuck wat I'm lovin is wat ik doe. Had ik kleine jongen om mijn tuin verdrongen. Voor alle bokken van pak, daar is het voor mij begonnen. Zeven jaar hoorde doggy daar veel te jong. Dan ging een nieuwe wereld voor me open, klein en onbezonnen. Werken 98 al, zoek het naar een bitch. Hip hop was de soundtrack. Viervoeters was de shit, was al goed met de spitsjes. Juicy van Big, mijn broer schreef de eerste voor me, Tot vloeide in het dik. Mijn eerste concept die was van slim shady. 50 cent richting priks, nou zegt die bitch me. Homie, ik was op de grind with the shits daily. Bewapend met de pen, flex met de M80, waar het voor mij begon. Biggie Douglas, die hielden me van de straat. Zei de Arby, jij bent ziek met de praat. Rijk naar de zon, dus voor hun, elk lied die ik maak. Het is forever hip-hop, dat ik plof met de kraak. mijn liefde voor die shit. Blijf, blijf, blijf, blijf op mijn dood. Blijf, blijf, blijf op mijn dood. Dit is een fuck apart, but I'm loving it. Dit, dit, dit, dit is wat ik doe. Laat mijn hart spreken. Mijn liefde voor die shit. Blijf, blijf, blijf, blijf, blijf. Het blijft op dood, het op dood Het is een fuck apart, but I'm lovin' it Dit is wat ik doe, laat, laat mijn hart spreken Ha, wie is de best van de buurt? Beste wat me ooit overkwam in onze zesjescultuur gelijs vaniel van Grandmaster Flash aan de muur En ongeloof wat ik terug richting de lessen aan stuurde Als een 14-jarige in die school. Ik hoef niks te leren want ik weet alles al was de stelling 1982 was de jaartelling De messen, mijn visie in de volgende versnelling Na 40 jaar nog steeds zo blij als een kind Met die handtekening van Melly Mel Vertel me wat je daarvan vindt pio, is at the desk Ik reden op die man ze Insta, die man wordt. Larry kan niet op. Je geluk is non-stop, circle rond. Miracle man, hip hop 40. Plus the boys pushing plastics, yo. Sprak 0:25 is de hashtag. Met mijn liefde voor die shit. Blijf, blijf, blijf op mijn droom. Blijf, blijf op mijn droom. This is a fuck apart, part, but I'm loving it. Dit is wat the you. laat mijn hart spreken. Met liefde voor die shit. Ja, nou weet ik dus niet hoe goed eh uh, uit moet spreken. R B B, jong. Maar ik zal de Engel uh, volgende maand uh, zelf wel even vragen. Wat uh, daarbij hoort. Want uh, die heb je kunnen horen. Maar ook Extinks. Uh, die hoor je die zeker op. Uh, kleine jongen, uh, kleine jongen, 2. Ben ook nog helemaal niet uit uh, op die uh, titel, zoals ik hem aangeleverd uh, kreeg. van Engel. Hij uh, is volgende maand uh, is die telefonisch in de uitzending uh, te horen. Als het gaat om het album 40. Want dat is het album wat hij volgende maand uit gaat brengen. En dan is het de bedoeling dat we ook met hem bijpraten. Dat gebeurt waarschijnlijk als naamloos bij ons in de uitzending is. Want dat is over een week of drie. Als ik het uit mijn hoofd goed heb. Dus 11 mei. Want de komende twee weken is er niet een live... Ja, gebeuren hier in onze studio. Dat heeft uh, te maken. Eén met Koningsdag en 4 mei. Dat is uh, natuurlijk dodenherdenking. En doen we ook niet zo gek veel. Tenminste, we doen wel wat. Maar uh, dan is het een uh, enigszins wat aangepaste uitzending. Dus dat uh, is op 4 mei. Uh, maar goed, dat is nog ver weg. Uh, meis hoorde je ervoor met Zonder. Dat is uh, de nieuwe single van haar. En over nieuw materiaal gesproken. Vorige week heeft zij... Een albumrelease-show gegeven in Patronaat. Met Bas Kors. Die hebben we hier ook uh, gehad. En Bram Slinger. Inderdaad, dat is de zoon van Harry. Want drukwerk, die kennen we nog zeker hier in Zandvoort. Als het gaat om een optreden in een plaatselijke kroeg. Het Waven van Zandvoort, genaamd. Trouwens, drukwerk komt uh, ook nog een keer deze zomer nog een keer spelen. En waarschijnlijk zal Bas Kors er dan ook wel bij zijn. Sam Sexton, want daar hebben we het over. Want deze dame die had dus vorige week haar album release show in het patronaat. En daar is deze single vanaf uh, getrokken van het titel van het album. Take a ride. This from die een uh, release uh, show doen van het nieuwe materiaal wat hij uit uh, gaat brengen en dat doet hij in een skatecafé in Amsterdam-Noord Max Palman en dit is de laatste single uh, voordat hij dat album uit gaat uh, brengen uh. Cold Night in Hell Daarvoor wordt hij Sam Saxton en Take a Ride ik uh, hoop dat ik zo dadelijk Paul Bond aan de telefoon uh, krijg Ja, nu even onder zijn voornaam want het is alle reden toe. Want hij heeft een nieuwe single uitgebracht. En we gaan natuurlijk met hem praten. Want er zijn veel meer dingen op stapel van deze PA en Bond. Zoals hij zich tegenwoordig moet wel noemen. Want er schijnt nog een, een Paul Bond ergens actief te zijn. En dat is de reden waarom hij de initialen van zijn, ja, zijn echte naam daarvoor gebruikt. Um, Sam Sexton had ik al afgekondigd, dus gaan we dan maar eens eventjes dit nummer draaien van de laatste EP die PM Bond heeft uitgebracht. Sunset Blues. Was near the only. Yesterday when you told me that our lives would change. Walking slowly, and your hands were warm, they fold me with a love so fine. Do -do -do -do -do -do -do -do There was good grass dying in fields and in the street that Wallendamse plannetje even de ijskust in. Want de heer Bond is onbereikbaar. Nou ja, dan uh, gaan we nog eventjes uh, gezellig wat anders doen. Niet alleen met De Wolf. Dat is uh, van een album wat ze ook eind afgelopen maand heeft uitgebracht. Maar ja, toen hadden we ook een uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Alleen die was op 30 maart. Is een Nina ...Lin had besloten om precies een dag daarna het uh, album uit te, te brengen. Dus ja, ach, dan uh, tellen we mee. Daarvoor hoorde je dus inderdaad PA een bond die zijn telefoon niet aanneemt. Dus dat is een beetje lastig als je hem wil uh, gaan interviewen met uh, Sunset Blues. Maar die End of Something, die bewaar ik dan. Want ja, er moet natuurlijk wel een aanleiding zijn om uh, straks uh, met hem uh, te gaan praten. Dus hij schuift uh, steeds verder door. Dus dat is een beetje het uh, idee. Nieuwe singles zijn er in overvloed. We hadden net Engel met Extinct en Arby John. In de uitzending. Als het gaat om het nieuwe materiaal. Dat nummer dat heet Kleine Jongen. Maar er is er weer een die morgen nieuw materiaal uit gaat brengen. En dat is deze Joost Lammerus. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. En ja. Je moet het morgen, of nou, beter gezegd zondag, want daar uh, zal hij uh, op te zien zijn. Want ja. dan wordt hij meegenomen in de rubriek Nieuwe Muziek. Want ook deze week zijn er zes nieuwe dingen die uh, besproken moeten worden. Dus we doen het in twee delen. En uh, Joost Lamers uh, komt in de tweede deel komt naar voren. En het nummer dat heet It Is What It Is. Deze band gaat morgen een optreden doen in Paradiso. Ik heb het over een damesband die indie muziek maakt. Loop. Dit was het laatste wapenfeit, uh, muzikale wapenfeit uh, met My Hands. Daarvoor hoorde je trouwens Joost Lamers met uh, zijn nieuwe single It Is What It Is. Nou, um, dat is het ook, want uh, voorlopig nog in geen velden of wegen... een spoor van P.E. en Bont... ergens uh, telefonisch te, te bekennen. Dus dat wordt uh, lastig. Uh, en ondertussen staan uh, de vier vrienden... van T-Rex al een beetje warm uh, te draaien. Want die uh, gaan straks... Uh, vanaf 8 uur een uh, aantal nummers... Uh, laten horen. Dus dat uh, straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog... Uh, nieuw materiaal. Bijvoorbeeld... een remix uh, van... Nederlandse bodem. Nederlandstalig zelfs. Uh, want Joris Anne... die heeft uh, besloten om er iets aan te doen van een nummer, LSD, dat had hij uitgebracht. Maar er is iemand zo vriendelijk geweest om daar een remix van te maken. Die man heet Kunststranen en dit is dan de uiteindelijke versie geworden. Joris Anne met de Kunststranen-remix van LSD. Dat was een uh, Illusions uh, in my mind van Pien en Synergy. Oh, ja. Nou, het is uh, eindelijk uh, gelukt, want uh, we hebben hem aan de telefoon. Uh, de heer PEM Bond. Hey. Uh, en uh, en ja, ja, maar. ja. ja. Het, is, uh, het is wel smeten met jou elke keer, maar goed, uh, ik weet niet... Uh, hey, ik ben er vaak al een genoeg in fysiek langs geweest. <laughs> <Ja>. <laughs> ik zat met mijn telefoon in hand en hij, hij, hij verscheen uh, dus niet. Uh, nee, raar dat is dat. Uh, ja, ja. ja. Um, uh, ja, ze zijn aan het soundchecken hier uh, op de achtergrond. Dat hoor je misschien wel. Maar uh, we gaan toch even proberen of we nog, uh, nog een enigszins een uh, acceptabel gesprek kunnen voeren. Ja, het gebeurt wel eens vaker hoor. Dat, uh, dat je mensen belt en dat er op een, een of andere manier dan uh, het uh, niet helemaal doorkomt. Uh, we gaan uh, eerst eventjes uh, maar uh, beginnen met uh, het begin. Want uh, er, er is nieuw materiaal van jou onderweg in de vorm van een album. Um, ja. En ja... Laten we eerst daar eens over hebben. Want uh, wat heb je ervoor gedaan om uh, dat, uh, dat album wat later dit jaar nog uh, gaat uitkomen? Zo, so, ja, dat was een enorme reis. Uh, dus ik heb eigenlijk literatuur gestudeerd, zoals jij weet. We hebben het eens gehad over het een en ander. En uh, ik had al heel lang de droom om een, een, een uh, muziekwerk te maken rondom een, een literair werk. Ja. En uh, als groot Hemingway fan ik viel op een gegeven moment het kwartje toen ik In Our Time had gelezen. Dat is zijn debuutbundel uit 1925. Ja. En um, daar zijn zeventien korte verhalen in en toen heb ik die eigenlijk allemaal op muziek gezet. Eerst in een boshut in uh, Lochem ja. en daar ook gedemoed. En toen ben ik uh, PAF-studio ingedoken in Rotterdam ja. en daar hebben we de plaat uh, afgemaakt. Ja, wat, wat fascineert jou in Ernest Hemingway? Um, ja, zo. Nou, heel veel. Al dus zijn leven was echt waanzinnig. Hij uh, reisde echt de hele wereld over. Of het nou Afrika was of Italië of, en door Amerika of Cuba, daar gaf hij niks om. Dus er zijn zoveel plekken waar hij is geweest. En dan is zijn werk echt uh, tijdloos, vind ik veel van zijn werk. Niet, alle, niet alles, maar sommige van die werken die staan echt nog overeind als een huis. Uh, ik vind het gewoon een ontzettend fascinerend figuur. Zijn, zijn uh, oorlogservaring in de Eerste Wereldoorlog. Daarna in de Tweede Wereldoorlog heeft hij ook als journalist gewerkt en gereisd met het leger. En het is, uh, wat die man allemaal heeft gedaan, het lijkt dus er zo wie meerdere levens tegelijkertijd heeft gelegen. Dat vind ik, echt, uh, dat vind ik wel heel fascinerend aan hem. Ja, maar dat, dat is met jou wel anders, hè? Want uh, jij hebt niet uh, heel veel levens, uh, dan alleen maar dat je muziek uh, wil maken en daar ook de literatuur in verwerkt. Uh, nou, dankjewel. <laughs> nou, uh, ik prijs ik, ik, ik, ik wel veel. Um, in dat opzicht ben ik wel geïnspireerd door Hemingway. Um, ja, ik weet niet. Ik, ik, heen ik mee. Er was ook echt zo'n persoon van een andere tijd. Toevallig, in uh, die biografie die laatst van de mens verschenen... ...wordt dan verteld dat toen die vader werd van zijn tweede kind... ...dat hij dan meteen na drie maanden weggaat, weet je. Uh, zonder dat kind. Ik bedoel, dat is in onze tijd... Uh, uh, ...ja, t, uh, fronzen we erbij, zeg maar. Dus uh, <laughs> ik weet niet of hij nou per se nog een heel goed voorbeeld is... ...als vader en als mens. Maar als, als intellectueel is het een, uh, was het wel een soort ongeleid projectiel. Juist, dat, dat, dat is wel duidelijk. Dan is er eigenlijk... Ja, we moeten even een beetje de boel overstemmen. Want, want ze zijn bezig met een soundcheck. Oh ja, ik, hoop, ik hoop dat ik nog enigszins verstaanbaar ben. <laughs> maar ja, Hemming Zit er ook iets van, van zijn leven ook in je eigen leven in dat opzicht? Um, nou, dus, dus de fascinatie met reizen is er zeker. Ik, ik ben afgelopen najaar nog drie maanden naar Amerika geweest. Uh, waarbij ik mijn dochter overigens mee had. <laughs> dat kan wel gewoon. Uh, en ja, al die plekken die waar hij is geweest, die bezoek ik ook met regelmaat. Uh, tot de frustratie van mijn vriendin. Want dat betekent dat we dan in Madrid naar nou allemaal tentjes gaan waar hij heeft gezeten. En Barcelona, Venetië, Parijs. Al die plekken ben ik wel vaak geweest. Bijvoorbeeld in Parijs heeft hij natuurlijk echt zijn stempel ook gedrukt. Uh, en in Spanje ook. En uh, Ik maak er wel een soort missie van om daar ook op bezoek te gaan. Ja, um, dan is er ook nog een, uh, een vraag. Want jij uh, bent sessiemuzikant eh, bij, uh, bij Jorik uh, van Doorde. Ja. Die heeft het uh, plan gevat om iets uh, te gaan schrijven over Paul McCartney. Ga jij ook iets uh, schrijven over Ernest Hemingway? Nou, er is zoveel geschreven over Hemingway. Ik heb wel toen ik uh, mijn masterdate, mijn scriptie, geschreven over Hemingway... Um, en ik heb ook wel dingen gepubliceerd op kleine kanalen over Hemingway. Dus ik schrijf al wel dingen over, maar er is zoveel over die man geschreven. Dat, uh, qua biografie gezien is het niet meer interessant. Maar muzikaal gezien, of kunstzinnig gezien, is het wel weer interessant dat die plaat er is. Want zoiets bestaat gewoon echt nog niet. En niet alleen ten opzichte van Hemingway, maar gewoon ten opzichte van welke literair werk dan ook. Ja. Uh, dat, dat is wel bijzonder, durf ik te zeggen. Ja. Ja, dus ik heb want, een andere invalshoek gekozen. Je yeah, bent niet de enige, hè? Want uh, ik, uh, ik heb me laten vertellen dat Ganna. Uh, die heeft iets uh, gemaakt. over, het, uh, ja, over de, de vrouwen rondom uh, Leonard Cohen. Hè, dat ja? is dan weer, weer ook iets. Dat is een afleiding uh, daarvan. Jij, jij doet dat dan ook op jouw manier. Ja, uh, is dat. Uh, wat zeg je? Nou, het verschil is, want er zijn wel degelijk natuurlijk liedjes geschreven, geïnspireerd door literaire werken... Ja. of uh, een beetje samenwerkingen geweest... Mm -hmm. maar uh, er is nog nooit een muzikaal, of een literair werk op muziek gezet op deze manier. Ik heb echt een heel boek uh, eigenlijk proberen te vertalen naar muziek. Ja, ja, ja, op die manier. Dus het is eigenlijk een beetje... Nou ja, het is, het, is een, het is een manier om het leven een beetje weer te geven, denk ik, van Ernest ja, Hemmingen. Zeker, zeker. Er zit wel ja. biografische biografisch aspect in, ja. ja. Ga jij er ook uh, mee uh, op tournee met, uh, met dat album wat, uh, wat, uh, wat uit gaat te komen? Ja, er staan al wat shows gepland, onder andere in uh, België, Kortrijk. Uh -huh. En dan hebben we een um, volgende gesprek aanstaande zaterdag een in-store in Sittard. In Aha! Uh -huh. uh, en dan komt er natuurlijk een tour aan waarbij we Amsterdam gaan doen. en uh, Door heel Nederland Haarlem, de Waag, uh, Tegelen, Staat. Uh, ja, echt allemaal leuke plekken door heel uh, Nederland heen. Steek ik toch heel bescheiden mijn vinger op, kom je ook bij ons langs? O, uiteraard. Ook na, ja, vaste prik <laughs> toch <op het> altijd <laughs> ja, Dus vandaar dat we bellen. Ja, ja, ja, ja. Ik snap hem, ik snap hem helemaal. Excuses daarvoor. ja. het zei je vergeven, Paul. Want uh, <laughs> ik bedoel... Het, oh, daar ook nog even over gesproken. Want uh, je hebt je initialen uh, gebruikt nu... om uh, bekend te staan in de, uh, muzikaal, uh, in de muzikale wereld. Is dat, ja. uh, wat is daar uh, de reden van? Uh? Uh, nou, dat is een... Uh, allereerst... Uh, ...vond ik het beter staan en is het onderscheidender. Mm. Maar een andere reden is dat er uh, meerdere Paul Bonds bestaan. Eén Paul Bond die maakt absurde kunst van dieren <lacht> met hoedjes op. <lacht> ja. Ja. En een Amerikanen die is behoorlijk beroemd. Dus dat is ja. de eerste die je ziet. Dan is er nog een Paul Bond Boots die maakt leren lazen. Uh, dat ben ik ook niet. Nee. En dan is er ook nog een Paul Bond in Londen die ook uh, muziek maakt. Oh. En dat is totaal niet mijn straatje. Dus tegen de tijd dat je bij mij bent... <lacht> um, ja, moet je door drie andere Bonds heen. <laughs> en uh, ik dacht, ik maak het gewoon iets onderscheidender. En die initialen passen ook goed bij het, uh, bij het literaire project... dat ik heel aan het ben. Ja. En het voelde wel goed. Want ik, ik ben ook... Um, ik zou ook zo ingeschreven. Als ik post krijg ben ik ook PM En ja. um, niet... ja, op de universiteit was ik ook zo ingeschreven. Dus het is niet... Zo ja Het is wel een soort logische stap. Zo ja. goed, zo. Hey, je, ga, je gaat me niet uh, vertellen dat... Uh, je gaat toch niet helemaal uh, je volledige naam... nu even op de radio vertellen. Dat uh, zullen we maar achterwege. Nou, wil je dat en... weten? Nou, nee, laat maar zitten. <laughs> ja, laat me zitten okay. um, Zullen we uh, ja uh, nog even? Want uh, na, uh, na dit gesprek... Uh, heb ik je zo weer uh, terug op de telefoon. Dus blijf even hangen. Ja. Uh, maar eerst even het uh, nummer... Uh, wat we hier uh, klaar hebben staan. De nieuwe ja. single. Morgen is hij op allerlei streamingplatformen... Ja. natuurlijk uh, te, te zien en te merken, the, the end of something. Dat was een The End of Something van P.E.M. Bond. Uh, het is uh, ja, vier minuten voor uh, acht is het inmiddels geworden. Het is uiteindelijk uh, dus uh, gelukt. Maar uh, ja, je wordt er wel een paar dagen uh, ouder van eerlijk gezegd. Het is niet echt aan te bevelen zo'n zo uitzending uh, doen op deze manier. Uh, we hebben er nog uh, één die we nog uh, kunnen laten horen. En dat uh, is ook uh, van iemand die uh, min of meer bezig is om een release te gaan doen. Volgende maand uh, gaat het gebeuren in de vorm van een album. Uh, gebeurt in de Melkweg. Uh, dat uh, is de Mira. En Zij heeft ook een, uh, een laatste single voor dat album wat ze volgende maand gaat uh, presenteren. Uh, ze zit een beetje min of meer in het uh, theaterverhaal. Uh, dat, dat, daar is ze ook mee bezig. En al die dingen komen dan samen in een, in een verhaal van ja, wat, wat uiteindelijk moet gaan komen in een album. De Melkweg, dat zal op 10 mei plaats gaan vinden. En dit is tot aan het nieuws van 8 uur. Dutch Kills.